Al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. En nu de nacht. Wat een waste of time across my mind.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 me that you can come Whenever you feel like we're growing apart Let's just go back, back, back, back, back to the start Oh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 je weet met alle mensen, gelijke mensen die je toch vergeet Wil je allemaal laten wennen, dat je ook iets in me ziet Wil je langzaam leren kennen, maar misschien wil jij dat niet stitches. Honey, I come in, I pull the switches. Now I relieve his grasp and he itches. I'm not the man, but I wear the britches. So pitch your love and lies to the ditches. P.S. Hunk and Kisses.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 shine 2010, Al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Staring at a maple leaf, in and on mother tree. I said to myself, we are lost touch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 van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS journaal. Het noordwesten van Mexico is getroffen door een aardbeving... met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. De gevolgen lijken mee te vallen. Voor zover bekend zijn er geen doden of zwaar gewonden... Het epicentrum van de aardbeving lag 170 kilometer ten zuidoosten van Tijuana. In enkele Amerikaanse steden, waaronder Los Angeles, San Diego, Las Vegas en Phoenix, werd de beving ook gevoeld. In Los Angeles moest de brandweer uitdrukken om mensen te bevrijden uit vastzittende liften. In Californië werden ook naschokken gevoeld met een kracht tot 5,1. De moord op de Zuid-Afrikaanse extreemrechtse leider tegen Blanche is een oorlogsverklaring van zwart tegen blank... Dat zegt de secretaris-generaal van de Afrikaaner Weerstandsbeweging... de partij waar Terre Blanche politiek leider van was. De secretaris-generaal roept op tot een boycott van het WK Voetbal in Zuid-Afrika... om veiligheidsredenen. Volgens de politie heeft de moord op Terre Blanche geen politieke achtergrond. Hij zou zijn vermoord door twee jongens van de 21 en 15... na een ruzie over niet betaalde salarissen. Ze worden morgen voorgeleid. President Zuma van Zuid-Afrika deed gisteren meteen een oproep tot kalmte heeft de familie van Terre Blanche gecondoleerd... en zei dat niemand munt mag slaan uit zijn dood. Het afvoeren van het schip dat is vastgelopen in het Great Barrier Reef... bij Australië kan weken duren. Dat zegt de premier van de Australische deelstaat Queensland. Het Chinese schip heeft 65.000 ton kolen en 950 ton olie aan boord. Het schip liet zaterdag, liep zaterdag vast en is zwaar beschadigd. Er wordt gevreesd voor een milieuramp als het schip in stukken breekt. De premier zei dat de eigenaar van het schip een boete tegemoet kan zien van bijna 700.000 euro, omdat het schip van de voorgeschreven koers is afgeweken. Het Great Barrier Reef.